Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag worden weer gesprekken gevoerd over een nieuw kabinet. Zojuist mocht CDA-leider Bontebal weer langskomen bij verkenner Wouter Kolmees. Hij zei dat hij van het weekend niet van gedachten is veranderd over hoe het nu verder moet. Ik denk ook niet dat het probleem bij mij zit. Dus. Maar misschien zou het wel helpen. U zegt dat maakt mij niet zoveel uit. Maar misschien zou het juist wel helpen. als u zegt welke kant u het op zou willen gaan. Om het ja, proces dat vooruit dat ga te halen. Ik ga het niet voor een camera zeggen. Dus ik denk dat ik achter de schermen in de, in de gesprekken met de verkennen duidelijk ben. En u zegt dat het, het probleem ik ligt denk ik niet bij mij. Bij wie ligt het probleem wel? Nou, niet bij het CDA. Ook VVD-leider Jesu Gus en D66-leider Jetten gaan vandaag nog op gesprek bij Colmees. Eind van de middag komt ook Meili Vos langs. Zij is de voorzitter van de Eerste Kamer. Door een stroomstoring rijden er geen trams in het centrum van Rotterdam. De problemen begonnen rond een uur of negen. Op dat moment kwamen meerdere trams stil te staan op de wegen bij het Hofplein. Dat leidde tot lange files. Inmiddels zijn de trams daar weggehaald. Het was vanochtend een zooitje op de weg in het oosten. Door meerdere ongelukken kwam het onder meer vast te staan op de A12, A50 en de A28. Vooral op knoop, knooppunt Beekbergen ging het flink mis. Een vrachtwagen die daar op de A1 van de rijbaan schoot... raakte meerdere vangrails en schoot door de middenberm. Geef jonge kinderen niet meteen een nieuwe smartphone, zegt de groep ouders. Maar laat ze beginnen met zoiets. Een oude Nokia of andere telefoon waarmee je niet online kunt gaan, maar alleen kunt bellen en sms'en. Dat is veel beter voor kinderen van een jaar of negen, zegt de bedenker. Niet alleen voor de gemoedsrust van de ouders, maar ook voor die kinderen zelf. We hebben eigenlijk uh, het oude, simpele telefoontje nieuw leven ingeblazen. En uh, dat moet je natuurlijk geen dampfoon noemen, want geen kind wil een domme telefoon. Maar als je het startphone noemt en zegt je start met deze en daarna pas een smartphone, dan uh, ja, blijkt dat in de praktijk best wel goed uit te leggen krijg je het weer nog, wolken, maar vooral in het midden en oosten van het land ook best wat zon. Vanuit het westen trekt het vanmiddag dicht en zijn er later ook buien. Het wordt maximaal 11 of 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 The coming of the Lord My eyes have seen the glory One day Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we zitten nog even over, uh, zit de, over de slag bij Arnhem te praten, maar is een, <laughs> dat is een hele, hele lange stijve. Het is hier <laughs> al 5 uur, ja, we, we gaan beginnen met ons tweede uur uh, ja. van de Goedemorgen Zandvoort. Uh, aangeschoven is uh, wethouder Welkom uh, Las, Welkom uur, Lars. He. Want wij gaan in dat tweede uur eigenlijk alleen maar praten over uh, duurzaamheid. Duurzaamheid ja. in de gemeente Zandvoort. En uh, nou, er komt een uh, duurzaamheidsavond weer aan. Hè, waarin uh, de meest duurzame inwoner van Zandvoort wordt uh, gekozen. Of gekozen, maar aangewezen. Hè. Uh, ja. Die duur duurzaamheid in Zandvoort. Hoe staat het ervoor in jouw uh, optiek?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 echt als gemeentes ons verenigen en collectief in gesprek gaan... met de provincie, ja, ja. met de nutsbedrijven en met het Rijk. Ja. En dan helpt het ook niet natuurlijk dat we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 ja. Uh, Iets te doen. Ja. Hey, Lars, even terug. De... We moeten ja, even naar de, ja, de ja, ja, ja. klimaatweek. Dat, die klimaatweek, want daar dat, zit daarvoor zit jij eigenlijk, eigenlijk hiervoor. Oh, die altijd, okay. altijd zo mooi uitwijken. Ja, maar, ja. maar daar is je goed in, daar is die journalist voor. Ja, ja. Uh, er zijn vijf genomineerden, Lars. Uh, hoe en, zijn okay. deze uh, genomineerden geselecteerd? Die zijn, Wie heeft dat bepaald? Die zijn genomineerd door, door de inwoners. De inwoners, oké. In Zandvoort hebben een.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 Ja, want ik zie uh, het hoekje van Stichting Nieuw Absoluut, uh, Ja, we gaan ze straks allemaal, we gaan ze allemaal voorstellen. Ja, ja. Ze worden ook straks... Een aantal komen mogelijk in de studio. Een aantal kunnen ook niet, maar die hebben toegezegd ja, dat, dat we die uh, mogen bellen. Ja. Uh, alleen helaas één genomineerde, die kunnen wij niet te pakken krijgen. Maar uit een betrouwbare bron hebben we begrepen dat ze niet in Nederland is. En dat is uh, Femke Dijkema.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 Heel goed, Lars. Uh, en deze wethouder. Ja, ik moest even denken. het merkt hier. <laughs> Al die afkortingen. En deze wethouder. En deze wethouder. Dus, dus je zit toch nog in de jury? Tuurlijk. Ja, nee. Heel goed. Nou, er, er, wordt, er is een hele week, zeg maar. Hè? Ja. De, de ja. Klimaatweek. Kun jij ons een beetje meenemen in die week? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, dat uh, begint uh, uh, uh, maandag met een kick uh, uh, of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 dus apotheker daar, daar worden opvolger van Patrick Berg. Perpèche, ja. Patrick, ja. Patrick was vorig jaar de, ja. Ja. de, de, de winnaar. En uh, uh, Hans Muller met... als uh, oh, ja. Wilder, ja. uh, de apotheker. Je hebt eigenlijk twee die, prijzen, ja. zeg maar. Ja, ja, we ja, hebben goed. de meest duurzaamste inwoner. Oké. Okay. De... Maar Hans, uh, ja, onder... sorry, Lars, als ik je onderweg maak, schijnt naar de klok te kijken. En wij hadden wat uh, afspraken gemaakt. genomen nee, uh, met uh, we die We hebben, gaan bellen. We hebben nog alle tijd. We nou, nog alle tijd. dat gaat door, Lars. Hans heeft altijd alle tijd. Jawel, we hebben nog 50 minuten, man.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 ook schuine daken, maar ik weet wel nee, dat, al, dat hoe, hoe schuiner het is, hoe moeilijker, hoe moeilijker het, het is. Uh, is. Ja, ja, ja, dus daar wel. moeten dan wel wat technische uh, maatregelen okay. genomen worden. Het, ja, het kan op ieder dak. Nou ja, nu kan de gemeente nog uh, meedoen met het aanplanten van groen en, en bomen en dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat, daar zijn ze ook mee bezig. Hè? Ja. Dat, dat gaat de goede kant op. Dus, ja, dat is niet jouw portefeuille zelf. Maar... Nee, maar ik, ik bemoei me er wel uh, ja, moet, moet, ja, mee. Ja, je moet je overal ja, tegenaan natuurlijk. Want portefeuille nee, vind ik overal wat van. Oké, okay, dus, uh... nou, uh, uh, Los, uh, ik wens jou heel veel succes met de Klimaatweg. Hartelijk bedankt voor je komst. En, nou, ik zou uh, zeggen, blijf nog even, uh, even zitten. Ja, je kan ook blijven zitten, maar uh, jij ja, kan moedig meeluisteren met de. Maar goed, uh, in ieder geval, uh, uh, veel succes. In ieder geval, ik zie elkaar uh, maandagochtend. Leuk. Dankjewel. En dan gaan we even mystiek en dan gaan we de eerste uh, uh, kandidaat, kandidaat bellen. Pennen. ja.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 Een goede uitzending. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Ik heb een uh, speciaal nummertje van uh, Kifnes met uh, Haiku de Husky. Oh, wat goed. Haiku, zing. Haiku.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 ja, ja, dat zijn we ook en het hele team werkt mee, echt, uh, ja, iedereen draagt een steentje bij. Uh, we hebben ook klanten die ons uh, zelfs helpen met het uh, karton en papier recyclen.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 Nee, helaas nog niet. Nou ja, ik denk na deze uitzending gaat het helemaal goed komen, neem ik aan. Hé, hey, luister, en uh, uh, jij verkoopt het dus ook, hè? En waar, is, waar zijn jouw spulletjes te koop dan? Uh, ja, op uh, natranskunst.eu is uh, nu te koop. Uh -huh.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 Ja. Uh, maar dat is vooral voor de kunst. En voor de verkoop zoek ik eigenlijk echt uh, woonwinkels. Oké, okay, oké. Okay. En hey, alles is geïnspireerd voor jou op uh, verduurzaming in Zandvoort, hè? Want er moet, nog wel, uh, er moet nog wel het een en ander gebeuren, vind je? Ja, dat uh, zeker. Er kan uh, veel meer in uh, de gemeente Zandvoort gebeuren. Ze mm. zijn ook bezig met uh, de circulaire hotspot. Mm -hmm.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 Ja, klein vlak. We concurreren natuurlijk wel met grote Chinese webshops. Ja. Die natuurlijk heel goedkoop zijn. Alibaba en uh, ja, Temu en noem maar op. Ja. Wij jongeren hebben het. Uh, we hebben een niet breed, zeg maar. Laat ik het daarop houden. Mhm. Mm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 Daar maken u van alles van. Dus jullie gebruiken producten om weer iets nieuws te maken. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel erg duurzaam, zullen we wel zeggen. Zeker. En de leukste is dat de bewoners leven heel erg mee. Ik heb een bewoner, zijn zus werkt in de touwzorg. Die werkt met ouderen en af en toe krijgt zij een donatie. Uh, Koffiekopjes. Oké. Okay. En dat brengt Heinar om ze te verkopen. Oh, wat Oké, okay. so, dat is leuk. Dat is leuk om te zien dat het heel erg Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hebben jullie een vaste klantenkring, wat dat betreft? Zeker. Ja? Sommigen komen alleen voor een praatje. <laughs> ook leuk. Ook leuk. <laughs> Therapie. Ja. Nou ja, dan heb je toch een sociale functie ook. Hè? Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Ja. En hoe lang zit jij er al bij, Tracy, dan? Uh, bijna vier jaar. Vier jaar? Ja. oké. Okay. En het winkeltje bestaat al.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 Um, ik werkte altijd in de gehandicapzorg aan uh -huh. zich. Yeah. En ik, heb over, ik ben overgestapt naar New Unicum. Uh -huh. uh, hele mooie werkplaats met helaas hele zieke mensen met MS. Ja, mm -hmm. helaas, maar ja. hele fijne omgeving. Ja, want jij komt niet uit Nederland. Zo nee. Zo te horen, je, jij komt uit? Amerika. Amerika, oké. Okay. <laughs> ja. En hoe ben je hier terechtgekomen dan, in Stanford? My mom komt out. Oh, ja, man komt uit. Oh, jammer, is de vier jaar Ja, Die komt uit Nederland. Oh, die ja. komt uit Nederland. Ja. ja. En je vroeger is er voor de radio gewerkt, vertelde Zeker. je net. Ja. In Amerika, wat leuk. Ik had ook een bijnaam, Jane West. Jane, Jane West. West. oké. Okay. Ja. <laughs> maar we willen heel graag winnen, omdat onze bewoners ja. hebben ons opgeheven. Oké. Oké, okay. okay. ja, ja. ja dat is natuurlijk en wel een uh, hele mooie nominatie. Ja. Ja. ja. Dus dit op de, uh, die andere uh, weg, uh, de, uh, hoe heet het? Uh, daar, daar zit ook nog iets wat, wat, wat, waar allemaal meubeltjes gemaakt worden. Volgens mij is dat ook te maken met yeah. de unicum, hè? Yeah, the ja, de, de, de, de werkplaats. Ja, is echt een werkplaats, We hebben drie um, dakbesteding, buiten de deur. Ja. Het hoekje, het winkeltje the en de werkplaats. Oh, okay. En yeah. de werkplaats. Ja. En wat maakt het leuk is dat bewoners even weg zijn van de hoofdlocatie. Tuurlijk, ja, logisch, Ja. Yeah. ja.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 Oh okay. Oh wat container. goed. Ja, dus dat is allemaal uh, kan allemaal geregeld worden oh, samenwerking. Ja. Ja. Ja. En uh, hoe komen jullie aan jullie spullen dan? Dat wordt gedoneerd door mensen. Ja, we hebben zelfs mensen die over het strand lopen, Aha. voor de schelpenhangers. Het oh, okay. is allemaal spontaan gegaan, zo so ja, komen we ja, ja, binnen ja, ja. met zakken vol spullen Aha. voor ons. Ja. Ja. <laughs> en wat, wat is jouw specialiteit zeg maar? Mm, denk. Met de mensen. Met de mensen omgaan. Ja, yeah. dat is misschien wel het belangrijkste lijkt mij. Allebei de bewoners en de mensen die binnenkomen. En de klanten, zeg maar, yeah. inderdaad. En het geld dat er binnenkomt, wat gebeurt daarmee? Dan, soms moeten we helaas iets kopen. Yeah. Dus dat gebruiken we daarvoor. Oké, okay. yeah. wat moeten jullie kopen dan bijvoorbeeld? Mm, toe nieuwe draden. Oh, dat soort dingen, yeah. ja. Ja, ja, ja, yeah. ja. Het is dus niet zo'n groot winkeltje daar, hè? Is nee. Hebben jullie niet een grotere plek nodig? Of, uh? Uh, dat weten we nog niet. Dat weten, weten jullie nog niet? Okay. Nee. Want willen jullie uitbreiden uitbreiden? Dat weten we ook nog niet. Maar <coughs> we vinden wat we hebben we aan het hete hoekje. Ja. Een ja. beetje in een hoekje. Het zit eigenlijk uh, pal tegenover de ingang van de Vomar. Hè? In, ja. uh, bij het Flemingplein ja. daar inderdaad. En ja. de winkel heeft bijna hetzelfde concept. dark hair, Tract direct voor dingen in-house. Oh ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar die naaien niet. En doen jullie ook speciale nog dingen voor Kerstmis bijvoorbeeld? Of ja, like... meestal bij Kerstmarkt, bij de Unicum. Ja. Oh, daar, daar staan jullie dan? Ja. Oh, Oké, okay. met, met ja. Zelfgema zelfgemaakte spullen, zeg maar. Precies. Oké, okay. jij werkt dus bij, bij de Unicum. Ja. Uh, wat doe je daar, begeleiding van uh, patiënten? Of? Ja, ik ga vaak op de duofiets, met mensen fietsen. Oh ja. ja, die zie ik vaak rijden, heel goed. Ja, vanochtend heb ik gezongen met mensen die heel graag muziek willen. Ja, ja. Ik wil zingen op zaterdagochtend. Ah, dus ja. je bent, je bent hele, heel muzikaal, zeg maar nog. Ja, nou, ja. ik zing niet zo. Oh. <laughs> nou ja, als je kan zingen dan. Maar ik uh... wel. Oh, heel goed, het goed. goed. Nou ja, uh, jullie zijn blij, neem ik aan, dat jullie genomineerd zijn. In ieder geval. En terecht. En, en terecht. terecht. Zeker. En ik uh, denk dat jullie een hele goede kans maken. Ja. Oh. Uh, 13 november is de uitreiking. Komen er dan bewoners mee? Ja, zeker. Dat is goed. Ja. Keurig. Okay. Nou. Laten nou, we er het beste van hopen. Het is in ieder geval toegankelijk, Toch? dat is bij de behaald ja. dus ja, zo. Gaan we gaan gewoon shoppen. hè? Nee. Oh, Absoluut. We okay. ja, roepen al onze luisteraars op, ja, om ja, ja, ja. zeker te gaan shoppen. Tweedehands kleding. Kijk. Ja, heel nou, goed, heel ja. goed. Nou Tracy, mogen we je hartelijk danken voor je komst. Dank je wel. Graag gedaan. Wil je zelf nog iets zeggen? Mensen de groeten doen of zo? Het um, mag van alles, hè, hier. Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. We worden zelfs beluisterd in Amerika. Dus. Ja, ja. Hey, hartstikke bedankt en veel succes. En uh, wellicht tot uh, de dertiende. Ja. Op de mooie avond. Nou, Ja, Nou, sowieso. Sowieso. Hé, oh. hey, dankjewel. Dankjewel. Okay. En uh, goed, goed weekend nog. Goed, het uh, is nou, drie minuten voor twaalf. Uh... Ja, we hebben ja, nog drie ik, minuten. Ja, hebben we nog leuke dingen in stand voor dit weekend, uh, zover jij weet? Nee, voor zover, ik weet, ik ja, zit de krant een al een beetje door te spitten. Ja, ik weet dat vandaag de uh, uh, donateursdag bij de KNRS ja, uh, inderdaad, ja, is, ja, ja. He, want we hadden graag onze burgemeester David Molenburg in de Uitzending willen ja, hebben voor inderdaad. de Vrijwilligersprijs. Die uh, weer wordt uitgereikt. Maar goed, volgende week heeft hij toegezegd te willen komen. Dus okay, dat goed. is heel mooi. En verder, ja, het is mooi weer. Dus uh, het strand uh, ligt klaar om bewandeld te worden. Ja, en uh, die boot gaat natuurlijk ook. En die boot uh, gaat de ook. De naar gaat aannemen, uh, ja. Hans. Ik weet het niet, maar. Dus het is maar, bijna windstil. Dus daar kunnen al die donateurs uh, heel rustig met de Nou, boot absoluut. Gelukkig ja. wel. Ja, heel heel, heel, heel mooi. Weer donateur van de KNRM? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben het ja. geweest. moet eigenlijk meer doen. Ja, iedereen moet eigenlijk donateur zijn. Dat de ik ook, vind ik ook. Absoluut. Ik ehm, nou, we gaan bijna afsluiten. Mag ik jou, Rob, hartstikke bedanken. Heel graag gedaan, Hans. En, en jij uiteraard ook bedankt. Ja, en Maya Kop bedankt. Ja. En jij voor hebt de ook. De redactie, mooie muziek. Je, mooie muziek. Jij hebt ook de redactie grotendeels gedaan, uh, Rob. En daar dank je hartelijk voor. En dank. Uh, onze grote vriend Ger. Ja, Loogman. Die Is komt volgende week aan, uh, weer.